Nord terminus, brikettenlucht Van de stoomtreintjes naar Aubonne en Auvers-sur-Oise Waar de Van Goghjes begraven liggen In de tijd dat we bijna geen cent te maken hadden Hebben we nog eens een appartementje bezocht Dat uitkeek op de sporen in de diepte Een verveloos hok met een vies keukentje Vale gordijnen grijs van het vuil Elke paar seconden een trein Met dat gierende geluid van de elektromotoren Ik heb er geen deun van een doelzak in kunnen ontdekken Welge klik, geklop, de tweetonige horen van een rangeerlok. Het lawaai went hoor, beweerde de hospita, een dikke vrouw met aangevreten gebit die het groezelige logement aanprees als een zevende hemel op de schaal van liefdesnesten. Alsof ze verwees naar de beroemde spoorwegroman van Emile Zola, La Bête Humaine, Het Mensenbeest. Die zich voor wat de liefde betreft eveneens afspeelt in zo'n zondig kamertje aan het spoorwegamplacement, 1890. De beste spoorwegroman ooit, zegt men. Dus als het over treinen en stadse sleuven gaat, over olie en kolengruis, de vuurmond en het onveilig zijn, dan kun je niet om hem heen. Ook al reden zijn treinen tussen La Havre en Paris Saint-Lazare. Daar is de sleuf mogelijk nog dieper, het kamertje nog rumoeriger, de liefde van dodelijke hartstocht. Bij Zola is een locomotief een machine van de apocalyps, onheilspellend. In de motregen ziet hij een donker, druipend ding, immens, als een monster. En vanuit de diepte van deze zee van duisternis kwamen geluiden. Het benauwde ademen van een reus die dreigt te stikken. Wat uitbarstte in een gefluit dat klonk als het schrille schreeuwen van een vrouw die verkracht wordt. Dat is nog eens wat anders dan een rondje om de kerk. Misschien is de film nog wat mooier. Zwart-wit, genre noir, 1938. In het genre nooit overtroffen. Camera op de locomotief, alsof je meerijdt. Een reis door de tijd. Jean Gabin in de hoofdrol van de machinist die zijn noodlot tegemoet gaat. Zijn smoel is altijd zwart van het gruis. De blik gericht op de oneindigheid. Jagend over twee ijzeren staven. De chemin de fer. Hij doet me aan mijn grootvader denken. Die was ook machinist. Niet dat hij een femme fataal heeft gekend, laat staan vermoord, o oh god, oma. Maar ik vermoed dat hij even zwijgzaam was. Meester, dat was zijn aanspreektitel. Meester op de bok van het monster dat alleen hij wist te bedwingen. Een meester met wie niet te spotten viel. Net zo min als met Gabin. Mijn grootvader had een vast repertoire van spoorwegherinneringen die bij elke logeerpartij werden herhaald. Over de urenlange vertraging die er opliep met potverdomme... zijn internationale treinhoek van Holland kleef... toen de nachtboot uit Herits in vliegende storm op de pier liep. Over de goederentrein die ze in de Betuwe tussen Kester en Dodewaard stilzette... als de kersenbomen vol zaten. Een paar emmertjes voor thuis en dan werd het vuur vervolgens tot helle kracht opgestookt... om de verloren tijd enigszins goed te maken. Tot in de details vertelde hij over het stootje voor de weduwe... Het spoor als één familie. Het stootje was voor de vrouw van een omgekomen collega. Een rangeerder meestal. Die moest tussen de bagons en dat ging lang niet altijd goed. Dan werd er weer één doodgedrukt. De achtergebleven weduwe was later te zien op het amplacement. De tuin, zegt men in het spoorwegjargon. Le garage, zeggen ze in Frankrijk. Om tussen de rails te zoeken naar briketten die van de tenders waren gevallen. Als aanvulling op het armoepensioense. Als de machinisten dat zagen lieten ze hun locomotief met iets te veel snelheid tegen de aan te haken wagons lopen. Zodat er een heel zootje van die briketten naar beneden donderde. Per ongeluk, huns ondanks. Zo noemden we dat, zei opa dan glunderend. Het stootje voor de weduwe.